Laat me nou eens binnen, laat me nou eens toe Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen, ik weet alleen niet hoe Oh maak je maar niet druk om mij, alles komt wel goed ik weet dat dat is wat je zegt, maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, al maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. Okay. Als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Wil je me beloven dat je het morgen weer probeert? ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter als jij de pijnen geert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij Alles komt wel goed Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn Laat het maar merken, het maar niet de sterkste I'm so